Middernacht, dinsdag 30 juli, Mark Visser met het NOS-journaal. In Tunesië zijn acht militairen gedood door een groep militanten. Ze werden in een afgelegen bergachtig gebied in een hinderlaag gelokt. De militairen waren er op patrouille. Aanvallers zijn door de Tunesische televisie omschreven als terroristen... mogelijk van een islamitische groepering die banden heeft met Al-Qaeda. De Tunesische president heeft direct na de aanslag... drie dagen van nationale rouw afgekondigd. In het noordwesten van Pakistan hebben taliban-strijders de aanval geopend om een gevangenis. Ze zouden aanhangers willen bevrijden die daar worden vastgehouden. Aanval begon met een reeks explosies. De strijders riepen volgens ooggetuigen God is groot en leven de taliban.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 Hij is een broer van een andere Nederlander die in Syrië om het leven kwam. Er kwamen al vaker Nederlanders in Syrië om het leven. Voor zover bekend vielen de eerste twee slachtoffers in maart. De potvis die vanmiddag aanspoelde op Ter Schelling is dood. Dat heeft het ministerie van Economische Zaken bekendgemaakt. De potvis wordt vermoedelijk morgen naar Harlingen gebracht... en daarna doet de Universiteit van Utrecht onderzoek naar de doodsoorzaak van het dier. Nadat de potvis vanmiddag was aangespoeld... werd een gul gegraven om hem terug naar diepe water te krijgen. Daarna bewoog het dier niet meer en stelde een dierenarts vast dat het dier dood is. Dan het weer, het is bijna overal droog. Morgen overdag en woensdag af en toe een bui, maar ook zon. Het wordt 22 graden. Dit was het NOS-journaal. Dit is Radio 1. NCRV. Welkom in Casa Luna. Vannacht met Nathan Vecht. Nathan Vecht. Rembo en Rembo. Zo heet het legendarische duo, gevormd door Maxime Hartman en Theo Wesselo. Een van mijn favoriete scènes speelt zich af in een timmermanswerkplaats. De bel gaat, de timmerman doet open. Er staat een jongen voor de deur. Ik wil timmerman worden, zegt hij. Kijk, legt de timmerman even later uit. Dit is een hamer en dit is een spijker. Kop boven, punt beneden en timmeren maar. De jongen gaat aan de slag en alles verloopt naar wens... tot hij een spijker op zijn kop vasthoudt. Hij kijkt er vertwijfeld naar en gooit de spijker weg. Wat doe je nou, roept de timmerman verontwaardigd. Die spijker was niet goed, zegt de jongen. Want de kop zat beneden en de punt zat boven. Die moet je niet weggooien, antwoordt de timmerman hoofdschuddend. Die zijn voor in het plafond. Goeienacht en welkom in Casaluna... Toen ik me dit weekend verdiepte in het werk van mijn gast... deed me dat onwillekeurig denken aan deze scène van Rembo Rembo. Mijn gast is opgeleid tot architect... maar inmiddels trekt zijn werkterrein zich uit... van stedenbouw tot beeldende kunst. Zijn werk wordt omschreven als onconventioneel... bedriegelijk eenvoudig, optimistisch... maar bovenal bijzonder geestig. Het voorlopig hoogtepunt van zijn oeuvre is Happy Street. Het door meer dan 8 miljoen Chinezen bezochte Nederlandse paviljoen... op de Wereldtentoonstelling in 2010 in Shanghai... Maar hij schetst, ontwerpt en timmert onvermoeibaar aan de weg. Happy Cloud en Ontmoetingsbrug, zo heten zijn meest recente projecten... maakt u zich op voor een uur onconventionele bouwkunst. Welkom, John Kermeling. Ja, hallo. Ken je die scène van Rembo Rembo? Nee, ik moest wel om lachen op de laatste. Ja. Heb jij wel eens een dag dat je, dat je niets verzint? Dat je? Niets verzint. Ja, helaas wel. Je zit er toch tussen. Ja. ja. Maar altijd wel in de weer met het schriftje. Ja, laatst hebben of we iets aan het uitvogelen... en dan uh, ja, zit je te kijken of het uh, lukt, ja of nee. En bijvoorbeeld zo'n zo tocht vandaag. Je woont in Eindhoven, nu op weg naar, naar Hilversum. Ben je dan voortdurend een beetje om je heen aan het kijken... naar de snelwegen, de auto's, wat je aantreft? Of, of Gaat het werk altijd door? Nou, oh, het was wel. vanavond een uh, fantastische avond om uh, hier naartoe te rijden. Dus heel mooie lucht, mooi kaal, uh, asfalt, uh, bijna geen verkeer, heel veel ruimte. Het was, uh, dus je was, gewoon, je was gewoon aan het genieten, niet problemen aan het oplossen? Nee, nee het, was, het was eigenlijk allemaal opgelost. Het zag er heel goed uit. Oh, dat is wel fijn. Ja. Of, of, of, nee, dat is helemaal niet fijn voor jou, want jij bent... Nou, ik heb het liefst als het, als het helemaal perfect voor elkaar is. Ja, maar dan valt er voor jou niks meer te doen. Ja, dat is toch het ultieme geluk. Hebben we dat Gewoon punt, we dat punt bereikt? Bijna. <laughs> um, je laatste twee ontwerpen, of de, of de meest recente... die je um, ook weer al om de media hebben gehaald. Um, Ontmoetingsbrug in Tilburg. Het is een, ja, het is een begroetingsbrug. Maar hij heet ontmoetingsbrug, toch? Nee, begroetingsbrug. Begroetingsbrug. Ja. En um, het, is een, het is een ophoudbrug. Ja. Normaal gesproken heeft hij zo'n contragewicht. Dat is vaak een wat, wat saaie klont uh, staal, moet maar zo te ja. noemen, of, of beton. Jij hebt er wat anders mee gedaan. Ja, het contragewicht is uh, op een andere manier uitgevoerd. Maar ook de manier hoe die brug opengaat. is een, gewoon een ophaalbrug. Uh, er moest een uh, brug komen voor uh, zwaar verkeer en uh, ook uh, onbeperkte doorvaartenhoogte. Dus je moest eigenlijk een, niet een hefbrug maken, maar een ophaalbrug. En uh, vaak is met een ophaalbrug zo dat het, uh, heb je twee vaste delen Hij zit aan de oever vast. En het middendeel kan dan open. En dan, de meeste bruggen scharniert dan het middelste deel direct aan zo'n vast deel van de weg. Mm -hmm. Dus als die brug open gaat, dan heb je zo'n zo plak... Zo'n muur in je gezicht Ja, zo'n muur, pal voor je neus. Ja. Ja. Maar hier scheniert het middelste deel via balken... Uh -huh. langs het vaste deel heen, aan de oever. Dus het draaipunt van het middelste deel zit aan de oever. Dus als die brug open gaat, dan staat er zo'n hele plak... komt uh -huh. op twee poten omhoog te staan. En wanneer je dan er staat te wachten... Op die, uh, wanneer die weer dicht gaat, kun je heel mooi uh, de boot zien... die dan voorbij komt. En je kunt ook de andere zien, die... Uh, die aan de andere kant ja, ja, dus, dus, uh, de, de plak weg blijft eigenlijk horizontaal. Wordt die opgeteeld, zou je kunnen zeggen? Nee, hij komt gewoon schuin. Net Waar zoals bijvoorbeeld schuin? bij de Amstel. We hebben zo'n ophaalbrug uh -huh. bij, achter bij Carré. En uh, wanneer die opengaat... Nee, die gaat trouwens aan twee kanten open. Uh -huh. Maar wanneer het ene deel open gaat dan uh, staat er meteen een plak uh -huh. recht, uh, recht op de doorgaande route. pal erop. En hij staat er gewoon schuin. Maar hier scharniert hij een eindje verderop. Dus hij komt... Zo te staan als een soort. Uh, als een. een bord op twee poten. Waardoor je onderdoor kan je kijken. kijken. Oké, okay, dat is. En er staat dus op het wegdekken. Is uh, wat omhoog gaat, wat omhoog klappen. zo 10 bij 15 meter. 10 ja. bij 14 meter. En uh, die staat dan. Uh, de plek waar je onderdoor kan kijken. zo 7,5 meter hoog. En ja. dan komt nog die, die weg 10 meter erboven. En. Uh, ja, bij de ophalbrug is het altijd zo dat. Het meest slim is dat je een, een, een contragewicht hebt. Een mooi contragewicht. En ik, het contragewicht heb ik toen opgelost als, een, als de, de ruimte voor de brugwachter. Dat, die, uh, dat uh, op de plek van het contragewicht hangt er een gebouw voor hem. Ja. Met, uh, uh, over de volle breedte. Dat is een uh, 5 bij 14 meter. Heeft hij daar zijn uh, grote ruimte. Een zwevend huis zou je kunnen zeggen. Ja, een soort Maar betekent vrijhangend... het dat de brugwachter, als de brug open gaat, de lucht ingaat eigenlijk? Ja, hij hangt al, al de heel, Hij zit al de hele tijd boven de lucht. En wanneer die, hoe... de brug open gaat, ja. uh, zakt hij langzaam. Maar kan hij, wanneer kan hij erin of eruit? Hoe, hoe zit dat? Uh, op de wanneer, hij helemaal boven, wanneer hij, in de. wanneer de ruimte helemaal bovenin zit. Dus ja. wanneer de brug gesloten is, ja. dan kan hij met een trap er langsheen en dan kan hij er bovenin. Uh -huh. En hij kan er ook weer uh, in of uit. Als die. Uh, als die op zijn laagste punt staat. Maar het moet ook een merkwaardig gezicht zijn dat als de brug opengaat... dat de brugwachter dus aan het contragewicht is, is een huisje waar de brugwachter in zit... en die zie je dan in ja. door de lucht bewegen. Ja, spectaculair. Je staat er beneden te wachten, bijvoorbeeld in een, in een grote truc. Hè. Ja. En uh, de brug gaat open, de ding, ding, ding, ding. En dan gaan het vallen, hier komen die uh, slagbomen naar beneden... En, wat, vinden en die brugwachter? Enke, wat vindt de brugwachter ervan om dit te moeten doen? Ja, grandioos, ja? maar uh, helaas, helaas. Dus tijdens de uitvoering van de brug bleek dus dat de brugwachter... Uh, toch is een originele huisje, bleef zitten een eentje verderop bij een draaibrug. Waarom? Die toch nog handgediend moest, uh, ah, okay. bleef worden. Die zou namelijk elektrisch bediend worden. Dus nou regelt hij alles vanuit uh, die plek. Maar hij kijkt er echt naar uit dat, het, uh, dat die draaibrug, die, die een eindje verderop zit, dat die ook elektrisch wordt en dat hij alles vanuit die plek kan bedienen. Ja, ja. dus het is, er zijn nog enkele praktische bezwaren. Maar wie naar Tilburg gaat, kan op een gegeven moment toch een zwevende brugwachter. Dat ja, nu zie je het gewoon het zwevende brugwachtershuis. Ja. En uh, dadelijk een brugwachtershuis met brugwachter erin. <laughs> het is nog een kwestie van tijd. Sean Kurmeling is 62 jaar oud. Hij is afgestudeerd als bouwkundige aan de TU Eindhoven. Hij werkt op het snijvlak van beeldende kunst, architectuur, planologie, design en stedenbouw. Onder zijn meest opzienbarende projecten. Een draaiend woonhuis op een rotonde in Tilburg. Een reuzenrad waar je met je auto in kan. En Happy Street, een zwevende straat met huisjes eraan bevestigd. Dat was het Nederlands paviljoen van de wereld, tentoonstelling in Shanghai. Zijn werk werd meerdere malen bekroond. En Kurmeling woont en werkt in Eindhoven. Meer informatie over Kazaluna kunt u vinden op radio1.nl. Daar kunt u terugluisteren wie hier allemaal geweest zijn... en vooruitkijken wat er allemaal nog gaat komen. Wij zijn, als u zich met ons wilt bemoeien... kunt u naar Twitter, Facebook en via de mail kazaluna.nzv.nl. John, voor mij ligt een boek... Uh, waarin een groot gedeelte van je werk is vastgelegd. De titel van het boek... A Good Book. Een goed boek. Waarom is het een goed boek? Nou, precies. Uh, kijk er maar in. <laughs> dit is een, echt een heel goed boek. Ik bedoel, de titel, waarom het zo heet? Nee, ja, waarom, je, je, je, dit is jouw werk. Het We is ja. een boek. Het heet een goed boek. Maar ja. waarom is het zo goed? Het nou, is dan echt vol met uh, hele goede plannen. en uh, begint meteen op de kaft. Ja. En uh, wanneer je zo doorbladert, op de, op de linkerbladzijde... zie je prachtige gebouwen die je in de loop van de tijd uh, gezien hebt... En uh, gefotografeerd en ja. echt, echt als je voorbeelden gebruikt. Dus het allerbeste staat links. En je eigen plannen, ook goed, die staan rechts. Ja, want links, links in het boek staan steeds grote foto's van, van reizen die je hebt gemaakt... en gebouwen van anderen die je gefotografeerd hebt. En rechts, en dat enigszins tot inspiratie heeft geleid was, uh, waarschijnlijk. En rechts staan jouw plannen. Maar wat inderdaad meteen al opvalt, je hebt het zelf over... er zit geen kaft aan het boek, dus... Nee, begin Wat meteen. normaal, een kaft is, ja. staat rechtsonder in 1, van pagina 1. Ja. En dan, dan zijn er allemaal foto's en plannen over het uitleg. Waarom, waarom zo snel beginnen? Waarom niet een mooi kafje eromheen? Nou, het is uh, perfecte kaf meteen uh, beginnen waar het over gaat. Dus niet, niet met, een, met een hele titel en een uh, inleiding, en, uh, de, maar meteen baf. Geen gedoe? Meteen het, uh, meteen het werk uh, erbovenop. Ja. Het, het laatste nieuws uh, bovenop. begint bij bladzijde 1. En dan sla je door, bladzijde er twee, en dan drie, en dan vier. <laughs> Heel eenvoudig. Oké. Okay. Um, ik wil gaan proberen aan de hand van een aantal projecten in dit goede boek, uh, goede projecten in het goede boek, um, een beeld te krijgen van je werk. Wat je maakt is beeldend. Wij zijn hier aan het praten, dus het, het vergt wellicht wat um, extra inspanning om het, het beeld uh, door het geluid heen te krijgen. Um, Vind je het goed als ik gewoon wat bladzijden opensla? Dat jij dan vertelt wat, wat, wat voor een goede plannen het zijn... en, en waardoor je er, hoe je er tot kwam? Bijvoorbeeld hierboven. Wat zien wij hier? Uh, een parkeerkleed. Dat is een, uh, een tapijt van 2,5 bij 5 meter... wat je in je auto mee kan nemen. En als je wilt parkeren, dan rol je het uit en zet je je auto erop. En wat voor, wat, wat, wat voor kleed is het? Dit is gewoon vloerbedekking. Een zwart kleed met een ja, witte Ja, Een zwart kleed erom. en gewoon een wit randje ja. van de witte vloer. Een wit randje langsheen geplakt en een P uitgesneden en een witte P erin geplakt. En, ja, dat is het. parkeerkleed. En werkt het? Huh? Werkt het goed? Ja, het werkt perfect. Zijn er mensen die, die hem hebben? Uh, ja, het van Museum. <laughs> die hebben nu ook een parkeerplaats. Ja. Maar je, je lacht er zelf op, maar. Uh, en het, ik moet ook toegeven, het, het is natuurlijk erg geestig... als je je eigen parkeerplaats uit je auto rolt. Uh, maar het komt natuurlijk ook ergens vandaan. Het thema mobiliteit, auto's, komt voortdurend terug in je, in je werk. Ik, nog, nog even, voordat we daar verder op ingaan... nog een ander plan even naartoe bladeren. Een ontwerp van jou, maquette, uh, voor het museumplein. Dat, is in, dat heb je in 1988 gemaakt. Kan je beschrijven wat het ontwerp was? Ja, er was toen een wedstrijd in de NSC. van ontwerpen ze een uh, mooi plan voor het Museumplein. destijds mm -hmm. uh, de Kortste Snelweg van Nederland genoemd. En um, het plan uh, gemaakt samen met uh, Jan van IJsdoren, vriend van mij. En ik uh, dacht, ja, verdomd, nu is het de Kortste Snelweg van Nederland. Het zou fantastisch zijn als het niet alleen... de de kortste en ook de breedste snelweg van Nederland wordt: een verademing voor auto's. Mm -hmm. In Amsterdam, dat je dan gekronkeld door de straten eindeloos, en dat je even een plek hebt waar je je gang kan gaan. En het, en het uh, museumplein omgetoverd in een twee keer 12 baans weg. Yeah wat uh, rechtstreeks uitkomt op het uh, Rijksmuseum. Dat moet allemaal door het fiets Ja, even, even maar, remmen voor de nachtwacht. Maar ja. het, uh, het Museum jouw ontwerp is één grote asfaltvlakte... met 24, nou ja, 24 wegen eigenlijk naast elkaar, dat is het. Ja. Dat was een toch wel ernstige prijsvraag die werd uitgeschreven? Ja. Of niet? Met een... Hoe werd er op gereageerd? Uh, we hebben een uh, prijs gewonnen, namelijk als uh, het slechtste plan <lacht> ooit... Vind je het zelf ook slecht, plan? Nee, dat is echt uh, het beste wat je zou kunnen doen. En zo, waarom? Teken. Maar kan je nog uitleggen waarom het dan zo goed is? Nou, beeldend uh, heel goed. Dat het een. Uh, uh, een. Uh, tja. Moet je het zeggen? Gewoon als het bijvoorbeeld een beetje rommel in je kamer en je legt een heel mooi kleed neer. Uh -huh. Dan heeft de hele zaak is weer, heeft weer een plaats ten, ten opzichte van dat uh, kleed. Ja. En hier werkt dat ook zo ruimtelijk als je één keer zo'n vlak hebt. Want als een tapijt werkt... Ja. en dat dat uh, op die manier uh, zo, uh, zo gewaardeerd wordt. Zo, zoveel ruimte opeens in een kronkelige stad. Ja, dat het, en ook meteen een verbouwing erbij van het uh, Stedelijk Museum... waar ook de Zandbergvleugel uh, bleef staan... Uh -huh. Want wat vind je van het huidige museumplein dan? Met, met, met het ezelsoor en het gras. En, en... Ja, iedereen schijnt het heel mooi te vinden, maar het, uh, ze kijken nog wel uit naar een plein wat niet, uh, niet lekt beneden. Nou, dus, ik denk dat ze echt op zoek zijn naar een uh, waterdichte uh, bovenkant. Nou, dus dit is eigenlijk de oplossing. We kregen een, plein, uh, we kregen een uh, prijs toen: uh, mm -hmm. dat dit het, uh, het voorbeeld was hoe je nooit een plein zou moeten behandelen. Dus we kregen een echte de Poedelprijs. Dan kreeg ik net zoveel geld als de tweede prijs. 250 gulden. Ja. We hadden net uh, onze reizen en de, de fotocopies eruit. Ja, ja. Nou, ik ben begin, of eerder deze maand in Berlijn geweest. Daar heb je het vliegveld Tempelhof. Ja. Dat wordt niet meer gebruikt als vliegveld. Dat is één grote, voornamelijk betonnen vlakte midden in de stad. Dat is enorm imponerend om in zo'n stad opeens in het... In de betonnen vlakte te staan. Ja, en als je dan uh, bijvoorbeeld uh, grote evenementen wil houden, is dat de uh, perfecte locatie ervoor. Ja. Of je geen dingen over Kun je, je één keer alles uh, volbouwen en je uh, zat ook nog een loods naast getekend, naast ontworpen waar die spullen in zaten. Uh -huh. Ook meteen de verbetering van het, uh, het uh, concertgebouw: ja. dat je niet een ingang op de hoek hebt, maar dat het uh, de foyer aan de voorkant uh, werd gebouwd, een grote zaal doorgetrokken naar voren toe. Waar, vandaan... Waarom denk je dat wij als, als Nederland of als juries, commissies... waar je tegenaan bent gelopen, regelmatig neem ik aan... Waarom, we, waarom durven we dit soort rigoureuze oplossingen niet aan, denk je? Nou, ik denk dat we het gewoon ontzettend lelijk vinden. En dat is helemaal afhankelijk van de jury. Als je een goede jury hebt, dan... Uh... Dan win je. En als je een slechte jury hebt, heb je gewoon pech. een verliesje. Ja. Dus je bent helemaal afhankelijk van degene die ja of nee zegt. Gebeurt het wel eens dat je een slecht plan maakt? Nou, de plan is altijd wel goed. Maar ja? ja, het is afhankelijk van... Maar is er in, in je... Want je bent al jaren aan het ontwerpen. Er moet toch ook wel eens een plan zijn waar je terugkijkt. Iets wat je twintig jaar geleden hebt gemaakt. Dat je denkt, nou John, zo goed was het niet is het allemaal goed? Nee, maar dat staat niet in het boek natuurlijk. <laughs> nee, het slechte plannen, die laat je niet zien. Dus gaan gewoon regelrecht de prullenbak in. Oké, okay, dan ga ik nog één goed plan aan je voorleggen... wat, je, wat ik wil vragen of je dat wil beschrijven. Um... Net zoals uh, ja, slechte kunst bestaat niet. Het is gewoon echt, iets is goed. Iets is goed en dan is zet je het in een goed het, boek. Het, ja, dat is gewoon goed. Ja. En als het slecht is, gewoon rommel. Kan je dit project beschrijven voor de luisteraar? Ja, dus het uh, drive-in-wiel, het initiatief van een tatoostelling voor Panorama 2000, Charles X. En die zei, uh, goh, we willen op de dagen van de, uh, van de, van de gebouwen in Utrecht willen we een tatoostelling organiseren en um, verzinnen ze iets. We gaan eerst de, de domtoren op en vandaar hebben we het uitzicht over de, de tatoostelling... Uh, over de daken van Utrecht. En uh, toen dacht ik, ja, als je daar komt met je auto... is het al een gans probleem om daar een parkeerplaats te vinden. En, uh, en ook om, het, uh, om überhaupt uh, iets uh, te zien. Ik dacht, nou, het is makkelijk als je dan gewoon met je auto aankomt... en je zou met je auto in een uh, rad kunnen rijden... en dan in de auto blijven zitten met je hele gezin... en een tour kan maken en vanuit boven de hele tentoonstelling kunnen zien... Want het is, een, het is eigenlijk het is gewoon een reuzenrad. Ja. In dezelfde maat. De, dat is ook uiteindelijk gebouwd. Ja. Met als enig verschil dat je daar niet als mens in een kuipje gaat zitten. Maar dat je met auto en al. Ja, vanuit je eigen dashboard. Het, uh, de hele tentoonstelling ga, gaat ga, ga Je op een stellage, wordt vastgeklikt en je gaat de lucht in. Ja, ja. Dus, uh, goh, ja dat is Ja, super eigenlijk. Eerst dacht ik als een soort -lift voor uh, Zoals ze in Japan hebben, voor uh -huh. parkeerplaatsen. Maar dan zonder omhulsel. Dus dat uh -huh. je gewoon. Je zitten zo slim met elkaar, die uh, parkeerplaatsen Een kleine toren met 50 plaatsen boven elkaar, dat ratelt gewoon zo rond. Je, je rijdt naar binnen en je, uh, je gaat naar boven. Ik dacht, nou, dat, dat zou perfect zijn, zoiets. Maar het was al moeilijk om zoiets uh, hier te krijgen. Ik dacht, nou, dan, een reuzenrad. En toen kwam ik op het idee van een reuzenrad. En als je dan met zo'n plan komt, dan denk je, nou, wie weet. Gaat het door? Het zal wel niet doorgaan, want het werd, uh, zou heel kostbaar zijn. Dus je was alweer met iets anders bezig. Maar uh, Charles die vond het echt een, een geweldig plan. Charles, is heet... toenmalig ja. museumdirecteur van Centraal Museum. Ja, echt zo'n uh, iemand die ja zegt tegen dit soort uh, ja, Goeie plan. Vrij, uh, vrij hevige plannen. Ja. En dan, uh, ja wie gaat dat dan bouwen? Hoe voert dat dan uit? Nou, naar uh, de firma Kroon. Die ook dit soort uh, reusraden in eigen beheer ook, uh, bouwt. Ja. In Zuidbroek. En, uh, Hoe vonden zij dat? dat er opeens, uh... Ja, ze vonden meteen. Die, staan, ja, die zijn ook geweldig. Uh, Kroonlandbreken echt met hun gesproken, afgesproken. En zei hé, we willen dit voor plan. Ah, dus, uh, vonden ze het leuk? Zo ja, ze vonden helemaal geweldig. Ze ja, waren aanvankelijk ja. nog enthousiast dan ik zelf. <laughs> dat was echt helemaal steeds goed. Maar er waren meer mensen enthousiast. Want uiteindelijk is het hele reuzenrad waar, dus, waar je met auto en al in kan. Is gedemonteerd en naar Canada vervoerd, omdat het daar ook in de smaak viel ja. voor een internationale tentoonstelling van jouw werk. Ja, dat was, moet ook een enorme operatie ja. geweest zijn. Ook zij hebben het hele ding ingepakt en uh, in containers en daar we opgebouwd. Het was echt een sensatie. Maar als je, ik kan me voorstellen dat je um, in Eindhoven of, of waar je ook bent, uh, in een van je vele schriften iets aan het schetsen bent, weer tot een lumineus idee komt. Maar dat, het moet toch ook toch wel een klein wonder zijn als je dan in je werkelijk gebouwde reuzenrad voor auto's... op weg naar Canada, de, knijp je jezelf dan af en toe in je arm? Of denk je, nou, het is gewoon het is goed dat het gebeurt? Ja, ik vond het hartstikke goed. Ik vond het een geweldig plan. Dus uh, degene die dat destijds daar organiseerde in de powerplant. Wayne. Die had het gezien in Utrecht en die was uh, razend enthousiast. Die heeft ook gezorgd voor een uh, uitgebreide druk uh -huh. van het goed boek. Of een goed boek. En, uh, en we hebben het gewoon gebouwd. We hebben het ook allemaal weer voor elkaar gekregen. Ook de ja. vergunningen en de dingen. Ja, het is echt uh, onvoorstelbaar. Een, wat, wat waren de reacties van de mensen die met hun auto's... hoog boven de binnenstad van Utrecht en Toronto werden uitgetild? Ja, super, super goed Er gebeurde ook van alles. De hele trouwpartijen vonden daar plaats. Motorclubs die naar binnen reden met uh, si motors met zijspan. <coughs> die erop gingen. Van alles. Het ja. was ontzettend druk. Het werd hevig bezocht. Je hebt nog veel meer plannen gemaakt. Je hebt auto's gebouwd zelf. Um, nee, wat is je fascinatie met snelwegen, auto, mobiliteit? Die komt voortdurend terug in je plannen. Ja, nee, zo banaal als me kan. Maar dat je ergens kan komen en dat je er ook weer vandaan kunt. Dat is. Dat is, dat is de meest... maar, maar het verschil is, als ik nou, kijk naar wat jij doet en wat de meeste stedenbouwkundige uh, architecten doen. De auto wordt als een beetje noodzakelijk kwaad weggezet, onder de grond gestopt. Het is een soort. Uh, nou ja, het is ook niet, niet, niet esthetisch, niet meer iets, iets heel erg geweldigs. Het wordt. nou ja... In ieder geval, het wordt niet omarmd van geweldig, wat prachtig en snelweg. We zijn alleen maar bezig om, het, om, om alternatieven te zetten ja, vanuit de hoek van architecten. dat is uh, onbegrijpelijk. Hè? Maar jij kijkt er radicaal anders naar. Ja, een weg en auto's en gebouwen is, en een landschap is niks mooier dan dat. Ja. Het is, en het wordt nog alleen maar steeds beter. De auto's die maken minder geluid en ze stinken minder en uh, bijna niet. En de fabrieken die, uh, die, uh, die worden ook steeds groter. Vind je, je snelwegen mooi? Echt, ja, dat is, is fantastisch. Wat is er zo dus ja, mooi aan een snelweg? Uh, ja, dat je. Uh, ja, niet alleen de, de snelweg, maar ook een snelweg. Het zou nog mooier zijn als die snelweg werd uitgebreid met uh, langzaam verkeer. Dus dat je, dat je. Dat je niet die scheiding hebt van de snelweg en die lokale wegen. Maar dat je het uh, met elkaar weet te verbinden. Dus dat je. Dat je niet op een snelweg dat je alleen maar snel kan gaan op die weg... en dan uh, om de zoveel kilometer een afslag en dan weer een hele en terug moet rijden. Maar dat je ook, als je iets ziet wat mooi is... dat je kan, langzaam kan uitvoegen en gewoon kan stoppen. En dat is uh, Dus het zou het meer, meteen meer twee keer tien baan zo... Dat je tot aan 50, 30 50 kilometer per uur, 30 kilometer per uur... tot aan stilstand, tot een fietspad en een Mag je op de snelweg en, blijven? Hè? Je mag met al die snelheden op de snelweg blijven. Ja, in het midden is het snel. langs de kant is het uh, langzaam. Ja. Dus als je met een, bijvoorbeeld... Want zo'n snelweg ook, die, die scheidt zo'n landschap in twee delen... Mm -hmm. Dat is de ene kant van de snelweg en de andere kant van de snelweg. Maar als je. En je kunt er bijna niet, uh, niet doorheen, links of rechts. Hè, af en toe gaat die, uh, is er een soort viaduct. Maar als je dat nou weet uit te voegen, of dat je langzaam kan uitvoegen naar langzaam verkeer. En dat het langzame verkeer altijd op de grond blijft. En dat het snelle verkeer af en toe omhoog en omlaag. Zodat het langzame verkeer er ook weer onderdoor komt. Dus je krijgt een soort. Het, de snelweg zelf wordt een soort. Uh, moeten we golf. dan ook gaan wonen aan de snelweg? Dat je ook kan wonen aan de snelweg en kan werken aan de snelweg. En dat alles gebeurt aan de weg. En dat evenwijdig, denk verderop ook weer zo'n weg zit... met die andere wegen ertussen. Dus dat je grote bundels hebt met dat soort wegen. En uh, achter die wegen en achter die dingen... dat je daar een vrije open velden hebt... waar je alleen nog maar te paard en te voet uh, in kan. Dat je alle steden ook op die manier kan... Uh, kan uh, uh, dat die op die manier vorm krijgen, dat je lineaire steden krijgt. Dat is eigenlijk de oplossing. Want bijvoorbeeld nu heb je zo'n klont van de stad, waar je eindeloos doorkronkelt. En dan eind verderop, met de snelweg ertussen, ligt ook weer zo'n klont. Maar als je die steden eigenlijk openknipt... en naar open fout, en aan elkaar trekt... en elka in elkaars verlengde legt... dan heb je mooie structuren waar je ook nog ergens kan komen. En je bent altijd ergens in de buurt... Dus het is het meest ideale. En dat gebeurt vanzelf, denk ik, op den duur. Want je, je gezonde verstand, dat, dat, dat, dat zorgt er gewoon voor dat het op den duur zo wordt. GELUIDEN. Touched your golden hair and tasted your perfume Your eyes were filled with love the way they used to be Your gentle hand reached out to comfort me Ja, we hebben een cd van John, John Kurmeling meegekregen. Maar we hebben per ongeluk het verkeerde nummer aangezet. En nu krijgen we het goede. Dat was wel het goede nummer. Ja, he. super. Ja, het eerste nummer was ook eigenlijk heel goed. Eigenlijk ook heel goed. Ja. Hey, Joe van de Leaves. Meegenomen... Deze was een stuk beter. Deze was beter. Meegenomen door mijn gast, architect, ontwerper en kunstenaar. Ik kreeg een nummer van mijn uh, overbuurman. Die, ja. Een linkje naar de videoclip van de Leaves. En dat is ongelooflijk goed. Het is begin jaren 60. En de drummer, nou, die, die speelt, zoals Keith Moon, er eigenlijk nog een ja, voorloper ervan. Is het raar dat ik ze eigenlijk niet zo goed ken? Ongelooflijk goed. En de, en de, de gitaristen, als je die ziet spelen, is het, dan kunnen eigenlijk de, de sekspilsels nog een, een puntje aan zuigen. Maar is het raar hoor. dat ik de Leafs niet, niet zo goed ken? Of... Nee, ik had er ook nog nooit van gehoord. Oké, okay, nee, oké. Okay. <laughs> ik vond het zo goed. We hebben ze ontdekt, een band uit de jaren 60. Ja. ja. Um, eens even kijken, we gaan snel door met, jou, uh, met jouw boek. Want ik wil, ik wil nog meer plannen van je doorheen krijgen. We hebben het gehad over de mobiliteit. Een ander ding, um, of een ander onderwerp wat je bezighoudt, is dat we, als ik dat zo goed samenvat, sinds de jaren zeventig is in de Nederlandse stedenbouwkunde Planologie het idee opgevat om functies te scheiden. We gaan daar wonen, we gaan daar recreëren, we gaan daar werken en we gaan ja. daar boodschappen doen. Op, daar ben jij het op zijn zachtst gezegd niet helemaal mee eens. Ja, het werkt gewoon niet. Het is uh, onhandig. We hebben één plek waar alleen maar werk is, één plek waar alleen maar wonen is... één plek waar alleen maar uh, ik kan rond, rondhangen of een beetje kan niks doen. Ja. Als je dat door elkaar gooit, dan is het uh, heel aangenaam. Daar worden we toch vrolijker van. Het was ook het, de basis voor jouw ontwerp Happy Street... Ja. Uh, op de wereldtentoonstelling in Shanghai in 2010. Kan je kort uitleggen wat dat ontwerp... Was. Ja, het thema van de Chinezen was toen Better City, Better Life. En um, nou, ze vragen hebben, hè, een betere stad uh, te ontwerpen. En dus, ja, ze zijn toch te weinig tevreden met zoals het nu uh, aan de gang gaat. Nou, zoals het nu gebeurt, is het, uh, is het dus in die gated communities... Hè, waar we gelijkgezinden lui bij elkaar wonen met een hek eromheen... lekker veilig allemaal dezelfde mening. En een ander groepje die daar zit en een groepje wat daar zit... En een plek waar alleen maar gewerkt wordt. een plek waar alleen maar dat gedaan wordt. Dan krijg je een hele vreemde omgeving. Dat die helemaal niet werkt. En heel inefficiënt werkt. Je bent er continu onderweg. Ergens naartoe. En uh, nu worden de fabrieken. En alles wordt steeds schoner. En de auto's worden steeds schoner en beter. Dus je kunt het echt alles bij elkaar mixen. Eigenlijk zoals het vroeger was. Mm -hmm. Alleen op een grotere schaal. Dus je hebt een... En toen voor het Nederlands paviljoen dacht ik, nou, ik ga zoiets uh, maken. Dus een, een landschap met een uh, met de weg erin, met uh, gemengde functies. En ook functies die aan die weg zitten en meegaan. Alles uh, door elkaar. En dan uh, allerlei soorten gebouwen ook aan die weg. Dus wat het eigenlijk is geworden, het is een, in een weg in de vorm van een acht. Een soort zwevende weg. Ja, het is een, uh, een soort... We hadden een klein oppervlak, zo'n uh, 50 bij 100 meter. Uh -huh. Dan moest je alles doen. Dus het, ja, je kunt we één rechte strook maken en alles op de grond houden. Maar dat is uh, weinig spectaculair. Je moet juist iets maken wat je, wat je nog nooit eerder gezien is. Wat helemaal nieuw is. Dan zeggen: god, was is dat gaaf. Daar wil ik in. Ja. En ook niet dat het een, een dichte doos is. Nee. Met een, met een deur, zoals menig paviljoen. Dus dan moet je ergens wachten en dan kun je naar binnen. Mm -hmm. Maar dit was een open landschap met een weg, met een route. Vijf meter breed. Die zo uh, op de grond uh, zo, ja, zo teloos begonnen. En, en, uh, je kon er ook kiezen. Je kon er links of rechts af. Ik kwam, en, uh, en kwam op één plek uh, en ik kwam aan de andere kant weer uit. Het was een soort... Uh, uh, ja. En met de, de, de mooiste soorten functies eraan, in de mooiste soorten gebouwen van Nederland. Dus de mooiste architectuur zat eraan. Ja, je hebt ze eigenlijk aan die zwevende weg in de vorm van een acht, heb je allerlei, nou ja, laat ik het maar even, huisjes noemen. Die heb je, die ja, heb zaten je lood, ja, er zat een loods, er zat een boerderij, er zat een fabriek, er zat een kantoor, er zat een bioscoop. Gebaseerd op woon jij de beste architectuur van De mooiste ons architectuur land van Nederland, ja. En um, wat, zo, wat ik zo interessant vind, de, de, de, de, de voorbeelden, of, of jouw voorbeelden, helden... of in ieder geval wat je, wat je goed vindt, uh, Rietveld, Duiker... wat je de functionalisten noemt, volgens mij. Ja, de Nederlandse constructivisten eigenlijk. Ja. Maar, maar heel, is het. heel schoon en helder en, en zonder gedoe. Ja, de meest mooie. Hier jullie hebben heel veel zin, staat de zonnestraal, dus ja. dat is toch het mooiste gebouw van Nederland. Dus, maar ja, ik kon moeilijk de hele zonnestraal opzetten. Dus daarom hebben we van Duiken het, uh, het Signac uh, uh, gekopieerd. En, uh, in Amsterdam, in de regio. Ja, plek, dus. fantastisch. Het interessante is, da daar hou je heel erg van, maar toch zit in veel van jouw... Eigen plannen, ook dus een soort komische noot... en bijna een soort Las Vegas-achtige dingen... met letters en borden en, en um, komische toestanden, zou je kunnen zeggen. Hoe verhouden die twee zich tot elkaar? Hoe combineer je eigenlijk dat... Jouw liefde voor dat functionele en, en, en, en staal en glas en heel druk, gecombineerd ja. met eigenlijk een soort buitenzinnige vrolijkheid die je erop plakt. Ja, ik, bij ons is dat ook weer die scheiding. Zo'n kermis mm -hmm. en al die vrolijkheid is ook weer een aparte groep. Nu in Tilburg op het ogenblik is ja. de grootste kermis van Nederland aan de gang. Ja. Nou, het is ongelooflijk gaaf wat je daar ziet. Ja. Hoe, hoe een zo'n straatje die over het dat hele jaar door tamelijk saai is. Ja in één keer uh, één groot feest en een groot feest veranderd door die bouwsels van de kermis en door de kleuren en de vormen rijd een ruimte opleveren die, die je nog nooit eerder gezien hebt behalve op die kermis en ik uh, denk dat soort architectuur uh, gave kwaliteit En ruimtekwaliteit die kun je gewoon die gebruik je in je, in je, in je ontwerpen. Waarom ja. moet je dat ook weer wachten tot het weer kermis wordt? Dat het dan weer mooi wordt waar, of gezellig wordt? Het hele jaar Waarom kermis? Zou het niet, ja, het hele jaar door goed. goed. Het hele jaar door goed. Het hele jaar door goed in kermis. Uh, en vooral dat niet je de het, dingen scheiden, maar combineren. Dus. Dat je het allemaal combineert en het ja. levert in een ruimte op die, die, die spectaculair is. En, ja. en, en uh, super aangenaam dat iedereen met wat voor smaak je ook heeft. Die vinden het ongelooflijk mooi. Ja. We, we, ik, ik zou het liefst, uh, want uh, ik, ik, heb, ik heb enorm. Vaak architecten schamen zich ervoor, voor dit soort dingen. Die denken, je, je kun je ermee afkomen zakken. En toen ik met dat plan aankwam bij. Uh, hey, om het, uh, met die ontwerpwedstrijd toen. Ja, de, het was weer dankzij, ik zei dat ook al, een goede uh, groep die, die echt iets wilde. Hè? Ja. Met uh, Winnie Maas en Erik Kessels en Wim van Krimpen en uh, Mels Krouwel die dat echt wilden. Zeg, ja, dit is een uh, geweldig plan, dit gaan we doen. Dit risico gaan we nemen. Ja, dit ja. risico gaan we ja. nemen, want die ja. sprongen ook gewoon in het diepe. Ja. Ja. En ik ook. Ja. En, ja. En, maar ja, zoiets kun je nooit... Uh, je hebt, kunt zo'n idee hebben, maar het moet dan ook echt realiseerbaar zijn. Dus het eerste wat je dan hebt, als je zo'n soort model hebt... of zo'n soort idee, dan ga je naar je constructeur toe... en dan zeg je, kan dit? Kan dit? Dus voordat je het allemaal laat zien aan hun... dat je zegt, dit is wel een plan, dat je van tevoren al weet dat het kan... En uh, Rijk Blok, ik ja, vind hem toch de beste constructeur van Nederland... die echt durft om uh, dingen uh, zo vorm te geven... dat het uh, zo durven te consumeren... Dat het, dat het echt op de rand is van wat mogelijk is. Tegenovergestelde wat vaak uh, nu uh, gebeurt... die dat dan, uh, die dat dan ook weet te realiseren op zo'n ja, manier. Dat ja. het, en ook samen met zus... Kijk, het echt een superbureau uit, uh, uit Rotterdam, een landschapsbureau, een architectuurbureau. Uh -huh. Die hebben het, uh, het landschap gemaakt. Hè. Dus beneden een soort polder. En, uh, dus een soort voldoende... fake, uh, fake polder dat is een prachtig Nederlands landschap. Niets is mooi als een platteland. Het is echt ongelooflijk mooi. Dat is een vlak dat je ver kan kijken. Er zijn voldoende landschap... partners in crime die mee, die mee willen gaan met je, met je plannen inmiddels. Uh, nou, ik heb het liever niet in het Loenapark staan... maar gewoon echt in de stad. <laughs> gewoon langs de weg. Nee, gewoon, echt, een gewoon een ik... echte werk. En ook zo'n uh, ja, zo zo zandzuiger. waar Nederland weer supergoed is land te maken op iedere plek waar kan. En uh, water te maken op iedere plek waar ze maar willen. Je kunt eigenlijk de hele aardbol uh, verbouwen zoals ze maar willen eigenlijk. En zorg dat het gewoon beter wordt. Dus het materiaal zegt, nou, daar ligt uh, Noorwegen. Maar ja, er ligt wel een hele hoop steen. Maar het zou mooier zijn als het beter zijn als het... Als we dat daar afgraven, we leggen het daar neer of zo. Het is dus een beter klimaat en zo. En je gaat het helemaal zo bewerken. En dat je een soort, uh, ja, ideale uh, uh, land kan maken. Een ideale zee kan maken. Een maakbare wereld. Ja, dus een maakbare wereld. Denk, dus hè? er lag ook dus van uh, Boscales weer echt uh, ook zo'n zo grote zandzagen met zo'n uh, snijkop eraan, zo'n 3,5 meter diameter. Echt de één na grootste hadden we... En uh, ja, echt, alles laten zien wat Nederland goed in is. ASML met een, uh, in een gebouw van MVDAV, die daar met de shipmachine stond. Uh, Nijntje die ertussen zat. Uh, en allerlei soorten, dus de beste kunsten, mooiste ontwerpen, design, ja. alles, uh, alles was aanwezig. John, ik zou, ik zou nog graag, omdat ik erg van je boek genoten heb, vele plannen nog, no, no, nog doornemen. Maar de tijd tikt hard weg. Um, we zijn er niet eens toegekomen aan jouw draaiende huis op de Rotonde in Tilburg. Je hebt een, wat ik een van de, van de meest geweldige ontwerpen vond. Um, er was een, je hebt een, op een soort talut of, of greppel daarboven, heb je een plank gelegd. Om ja. twee, twee oevers te verbinden. En op die plank staat weer een goed idee van Sean Kermeling. JK, ja. IEK. En dan heb je een bordje omgedraaid van staatsbosbeheer, waardoor ook aan de andere kant volgens jou... Ja, dat was een, een mooi landschap boven Groningen. Ja, ja, dat was, ja. was een Groningen, zo'n park. Een mooi kaalpark in de weilanden. En uh, zo'n bruggetje naar de snelweg toe... En nou, doorgaan de route toe. Mm -hmm. En dan de, vanuit de kant was een bruggetje met een feentje uh, vroest hek. Ik heb de hek eraf gehaald. En dat bruggetje stond iets bol. Maar die heb ik ook aan de zijkant de bol gemaakt. Dat het dubbele kromming was. Dat je automatisch in het midden blijft lopen. Mm -hmm. Het hek eraf gehaald. En dan het, het bordje van uh, Staatsbosbeheer. dan uh, hier vrij wandelen. zo dat slag draaien en je hebt een dat, heb <laughs> aan, nou, ja, dat heb ik daar weggehaald en dan aan de andere kant gezet. Zodat, het, het, uh, zodat de snelweg in de weilanden meteen bij het park hoort. Ja. Ik, ik wil nog, want we kunnen al die plannen een hele je, helaas niet oplossen. De door... oplossing trouwens, hè, voor de uh, geweldige tentoonstelling was dat, dat erg goed, helemaal midden in helemaal niks. Veel voor weinig. Ik, ik wil, nog, ik wil nog, nog, nog één vraag eens stellen, dus we kunnen helaas niet meer langs al je projecten gaan. Um, in jouw boek staat een pagina en daar staat op um, alles wat je bent, zonder dat je ervoor naar school hoeft te gaan. Met andere woorden. Um, Dingen die je gewoon bent zonder dat je een opleiding voor nodig hebt. En dan heb je een hele lijst aan woorden: nabestaande, voorbijganger, tegenligger, eigenaar, passagier, ooggetuigen. liefhebber, ooggetuige. Het houdt niet op, rebel, held, metgezel. Als we nou na al deze wonderlijke plannen van jou. als je jezelf nou eens een, een stickertje op moet plakken. Wat, wat ben jij zonder dat je ervoor naar school hebt hoeven gaan? Ik, ooggetuige. Ooggetuige. En voorbijganger. En voorbijganger. Maar je maakt ook. Ja. <lacht> Dat ben, je bent niet alleen oogtuigd voor jezelf. iedereen is alles wat er staat. Ja, maar als je... bent ook een moet badgast, ik ben ook een toerist en ik ben af voorbij. als je wat minder woorden zou krijgen om jezelf te omschrijven. Wat, wat, doe je, wat is jouw rol in de, in de maatschappij? Een... Uh, een denker en een maker. Denker en maker? Ja. We staan er niet bij? <lacht> staan er niet bij? Wel zepper en onbevoegde. <lacht> Ja, kaarthouder. Dan staat er nog, nog zo'n pagina. En dan heb je alle soorten kunst die ja, er maar die zijn heb je echt, opgeschreven. die is echt heel goed, ja. En dat noem jij een hele lijst met kunst. En dan, dan uh, staat er de als het maar ver weg is kunst. De kijk mij is fijn bezig zijn kunst. Ja. De romantiek van het kladplaatje kunst. De laat maar komen kunst. Ja. De samen met de computer kunst. De draadjes mag je wel zien, kunst. Ja. En nou jouw kunst? Mijn onderwerp is nou, jouw zelf. en Ga ermee verder, kunst. Hè? Jouw kunst? Uh, ja, maar zo kan ik het ook, kunst. Dat is de kunst die je maakt? Ja. Het is zo simpel. Dat is, ook, dat is ook vaak de reden waarom hele goede plannen niet doorgaan. Omdat ze denken, ja, zoiets kan ik zelf ook wel verzinnen. Het is gewoon niet serieus nemen. En waarom kunnen wij... Dat zo eenvoudig is. Hè? Waarom durven wij niet zulke simpele oplossingen? Geen flauw idee. Geen flauw idee. Daar moet, je ooit, daar moet je een keer over na hebben gedacht. <coughs> ik denk erover na, maar... <laughs> je, dat snap ik nog steeds niet. Nee. John Kürmeling, eh, tot slot. Um, gaat er nog iets heel groots komen? Wat wij nog allemaal niet kunnen voorzien, van jouw hand. Uh... Is er nog iets over? Na, na het reuzenrad en het en, en paviljoen. Iets, iets wat... Wat... Nou, ik zou nog graag uh, een hele mooie school uh, willen bouwen. Het liefst een openluchtschool. Zoiets in de trend van, uh, ja, het grote voorbeeld duiken natuurlijk. Maar dan anders. Dat lijkt me echt uh, mooi om te doen. En nu, uh, ja, project in uh, Denemarken, wat nu... Sean uh... Krummeling, onze tijd zit erop. Ik wil je oh. hartelijk danken voor, voor de inspirerende plannen en je, en je mooie woorden. En uh, veel geluk met wat gaat komen. Dank je wel. Ja, graag gedaan.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 Hoe was je college? Dat was heel aardig. En eerlijk gezegd verbaasde me dat, want toen ik begon wist ik zelf nog niet... waarover ik het hebben zou. Maar ze hadden veel aandacht. Waar hebben we het over gehad? <tie> Eigenlijk over van alles. Sien zag er nogal een weggetrokken uitvonding. Sien is vanochtend tegen mij uitgevallen... omdat ik Asjes en Mullen gevraagd had een artikel van haar te beoordelen.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 Na tien minuten slaapt mijn uitgever. Tegelijk erger je je dat je je ergert. Ik ken dat. Alleen niet met uitgevers. Nou, oh, dan mag je jezelf gelukkig prijzen. Ik ken weinig mensen die zo mijn werken als uitgevers. Je kunt dat maar het beste zo doen. <tus> <tus> ga jij soms naar de markt? Dat was ik wel van plan. Dan ga ik zo ver met je mee.